Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oula. Goedemorgen, het is woensdag 22 juni. En u luistert naar het tweede en laatste uur van Nu Al Wakker Nederland. En komend u hoort u de grootste reizende ster van de Tweede Kamer. Wat er misgaat in de game-industrie. En hoort u onze verslaggever Kasper, die gaat ontbijten met imam Hashim Janssen we beginnen met het belangrijkste debat van de dag. En dat gaat natuurlijk over onverdoofde ritueel slachten. De afgelopen dagen domineerde het gedraai van de Partij van de Arbeid het debat hierover. En vandaag neemt de Tweede Kamer dan eindelijk een besluit over ritueel slachten. Wij blikken alvast vooruit op dat debat met twee Joodse jongeren. Joel Servos van het CIO, de jonge organisatie van het CIDI. Het Centrum van uh, Informatie en Documentatie over Israël. En Gim Benistan van de Joodse studentenvereniging IAR. Uh, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begreep dat inmiddels uh, uh, voorzitter al niet meer aan de hand is. Uh, ja, de voorzitter is uh, al een hele tijd geleden. Vicevoorzitter. Vice uh, ja. Sinds gisteren beëindigd. Dus, uh, Kijk aan. Het is nu uh, voldoet... oud-bestuurder. Oud-bestuurder. Ja. Straks gaan we het uitgebreid hebben over het onverdoofd ritueel slachten. Uh, maar eerst willen we even weten wie vol ons zitten. Nou, in ieder geval weten we het dus al zo'n een beetje. Uh, ooit voorzitter geweest van de studentenvereniging? Ja, ik ben uh, schaam dus 24 jaar oud. Uh, ik in Amsterdam. Uh, voorzitter geweest van de Joodse jongeren- en studentenvereniging IAR. Uh, en dus uh, laatste vicevoorzitter waar ik nu ben. Ook ben afgetreden. Uh, en eigenlijk act, altijd wel actief uh, betrokken bij de Joodse wereld. En uh, ik eet zelf wel kozen. Oh ja, dat is wel belangrijk voor is, de discussies straks ja. natuurlijk. Um, um, wat is precies een Joodse studentenvereniging? Hoe is die anders dan een uh, andere studentenvereniging? Uh, de Joodse studentenvereniging, nou, het zegt het al, is dus, uh, voor Joodse jongeren. Uh, en dan tussen de 18 en 35 jaar oud. En uh, we hebben dus niet alleen maar studenten, maar ook jongeren. Dus mensen die al klaar zijn met de studie. Maar traditionele, allen, is dat wat jullie doen ook? Of, uh, ja, we doen het natuurlijk. <laughs> ja, het is gewoon, wel gewoon voor de gezelligheid. Tuurlijk, ook. zeker weten. Joël, jij bent voorzitter van het CEO. Wat is dat voor organisatie? Het uh, CEO is de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met, uh, met de zaken die hier in Israël gebeuren. En die profileert zich ook als lobbyorganisatie. Um, en verder houdt het zich bezig met antisemitisme en dingen die uh, gebeuren in de Joodse wereld. Dus als het gaat om het, uh, het feitelijke mogelijke verbod op ritueel slachten... dan is dat ook iets waar wij inspringen en proberen het debat te nuanceren... en voor een groep jongeren op te komen die hierbij betrokken zijn. U bent zelf nog student? Ik ben zelf student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Oké. Okay, en over kosher eten gesproken? Ik eet zelf uh, niet kosher. Oké, okay, dus dat, dat is een schil met, uh, met jouw buurman, tenminste, de, onze andere gast. Ga je hem die ja. dan wel weer kozen eet? Klopt. Is dat een bewuste kozen, wel dat je het niet kozen eet? Uh, ja, ik, ik, ik ben zelf... Uh, um, ik, ik behoor zelf niet tot, tot de religieuze fractie van, van de gemeenschap. Um, en dat wil zeggen dat, dat er, er is ook best een grote, seculiere groep... Um, in de Joodse gemeenschap die, die zich wel betrokken voelt. Niet zozeer omdat de rituele slacht een, een directe invloed heeft op, op, op, een, op de kwaliteit van leven. Maar wel de gevolgen voor de sfeer in de samenleving als geheel. En um, ook het gevoel van vrijheid en, en belevingsvrijheid is, is, mm -hmm. ja, dat, dat, dat speelt heel erg mee. En, en ik probeer voor die groep uh, op te komen zonder me te beroepen op, op religieuze argumenten. En jullie komen allebei op voor, een bepaal, voor, voor de groep Joodse jongeren als vertegenwoordigers daarvan. Kennen jullie elkaar trouwens al goed of niet? Ja, we kennen elkaar uh, al. Ja, Onze beide organisaties hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer in uh, april over deze zaak. En uh, we, we, kennen, we kennen elkaar uh, al wat langer. Ja. Oké, okay. maar jullie kennen elkaar echt vanuit het... Uh... Vanuit de clubs, dus ja. omdat je met elkaar moet samenwerken of samenwerkt. Ja. Ja. En de, de connectie met Israël, hoe is die bij jou geheim? Is, is, is die er heel erg? De connectie met Israël is er mij zeker weten. Uh, niet alleen omdat ik het uh, ja, zelf wel een heel mooi land vind met uh, verschillende landschappen. Uh, ook uh, vanuit de religieuze kant vind ik het ja, ben ik heel erg bij betrokken. Uh, en politiek vind ik het ook zeker interessant. Gaat het voor jou ook zo wel? Ja, kijk, ik, uh, ik, ik hou me vooral bezig vanuit Israël, met Israël vanuit mijn werk. Uh, dat, dat wil zeggen dat we pleiten voor een democratisch Israël, voorlichting geven over het Israëlisch-Palestijns conflict. Um, en ik, uh, ik, ik geloof uh, oprecht in een uh, democratisch Israël, wat. Uh, dat als democratie op dit moment en wat nog verder geconsolideerd kan worden. En ik heb absoluut een band met het land. Vooral vanwege de, de, de voorbeeldfunctie die ze heeft en die ze nog kan hebben in het Midden-Oosten. Duidelijk. Nou, straks gaan we het uitgebreid met jullie hebben over het verbod. Um, of, of misschien dat er geen verbod komt. Uh, op het onverdoofd ritueel slachter. terwijl Servos van het CEO en Ghaim Benistan van de Joodse Studentenvereniging IJar. Maar nu eerst het nieuws in de ochtendkranten. Daar word je bepaald niet vrolijk van. Zo pakt de Telegraaf groot uit met de superbacterie in Rotterdam. Die heeft al zeker 21 doden op haar geweten. De slachtoffers zijn allemaal in het Maastadziekenhuis overleden... nadat ze besmet raakten met de zogenoemde Klebsiella bacterie. Levensgevaarlijk, want het is een gemuteerd micro-organisme... dat ongevoelig is geworden voor antibiotica. De arts van het ziekenhuis zegt in de Telegraaf dat ze ervan uitgaan... dat de besmetting is ontstaan op de intensive care afdeling. Het RIVM heeft nu een speciale commissie ingesteld... die onderzoek doet naar deze geruchtmakende zaak. Ja, in het spits lazen we vanochtend het verhaal van een schattig echtpaar uit India... dat een mooi huis heeft gekocht in Apkoude. Officieel runden ze een café en een pizzeria, maar nu zitten ze opeens in de cel. Hun restaurants waren namelijk een dekmantel voor een illegale bank. De Indiërs kregen geld van en leenden geld aan terroristen, een drugshandelaren en andere witwassers. Bij huiszoekingen is 1,6 miljoen euro cash aangetroffen. aan, zit jij wel eens op de achterbank van een auto? Um, als jij me wil rijden dan wel, maar normaal gesproken zit ik gewoon achter het stuur.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 Dat meldt het Nederlands Dagblad vandaag. Omdat de minister alweer een campagne in het leven heeft geroepen... om zoveel mogelijk donors te gaan werven. Hoeveel Nederlanders denk jij, Bastiaan, dat, uh, dat die orgaandonors zijn? Je weet het, hè? Ik weet het. Het is ongeveer een derde, maar dat hangt ook van het deel van Nederland af. Ja, het zijn inderdaad ongeveer een derde. Trouwens, de minste, uh, waar de minste registraties zijn, dat is Urk en Staphorst. En tot zover de kranten van deze ochtend. Ja. U weet het, zoals iedere week, iets na vijven, muziek van eigen bodem. Zometeen Nick en Simon. En na Nick en Simon hebben we het uitgebreid over onverdoofd ritueel slachten. Bent u voor of tegen? U kunt er lang na over gaan denken. Misschien wel een zomer lang. Dit zijn Nick en Simon. Maar hij al Als hij verschijnt zal de zon staan. Als hij verdwijnt is de volgtzaam. Als ze zal vertrekken met de zomer. Blijven herinneringen over? Ben ik nog maanden lang betoverd? Ze is en blijft onbereikbaar. Onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze mij gekozen? In lang zit ze mijn handen. So En zo mijn zomernachten verlicht. Je hoeft niets te bedoelen, maar laat me alleen voelen wat je ligt aan de dag. Alles is voorbij, je verlaat me. zomerlang van onze Vallendamse vrienden Nick en Simon hier op Radio 1 bij Nu Al Wakker Nederland. Met 133 km per uur over de weg. Het is een snelheid die normaal gesproken alleen auto's en motoren halen. Maar studenten van de TU Delft en de VU in Amsterdam gaan het vanmiddag met een fiets proberen. Op een vliegbasis Soesterberg. Hallo Perenbaum, je bent de projectleider van het team. Goedemorgen. Goedemorgen, ja klopt. Waarom zou je met een fiets 133 km per uur willen rijden? Uh, nou, omdat het natuurlijk een, uh, een enorme uitdaging is. Uh, normaal gesproken is de, de maximumsnelheid op een vlakke weg van een fiets ongeveer uh, 70 km per uur. Maar als je de techniek van de TU Delft erop loslaat, dan uh, zijn er uh, hele hoge snelheden te bereiken. Uh, waarvan 133 op dit moment het, uh, het wereldrecord is op een, uh, op een vlakke weg zonder hulp. Oh, is dat het verschil? Want ik had even op internet zitten zoeken... en op YouTube vond ik een filmpje van iemand die 160 ging. Maar dat was wel ja. van een vulkaan af. Ja, precies. Inderdaad. Dat is eigenlijk hoe hard durf je. <laughs> uh, er is natuurlijk al eerder een Nederlander geweest... die in de woestijn van Nevada achter een soort van uh, raketauto is gaan hangen. Met een fiets. en uh, Die is ook 250 kilometer per uur gegaan. Maar bij ons gaat het erom hoe hard kan je op eigen kracht. Ja. Je moet alles zelf doen, van nul tot je topsnelheid. En dit moet je doen op een vlakke weg, zonder wind, zonder auto ervoor, helemaal zelf. En dat moet met speciale technieken van de TU Delft, uh, zei u net. Um, wat voor technieken zijn dat dan? Wat is dat voor iets bijzonders? Uh, nou, het moet natuurlijk zeker niet met speciale techniek van de TU Delft. Het is alleen zo dat uh, afgelopen september is het dus een studententeam gestart... met dit idee om de snelste fiets ter wereld te bouwen... En wij hebben dat eigenlijk benaderd vanuit, uh, zoals we dat op de TV doen, dus met windtunnel testen, uh, veel computerberekeningen. Maar hoeveel wielen heeft die fiets bijvoorbeeld? Uh, twee. Het is eigenlijk in dat opzicht nog een, uh, lijkt het het meest op een, op een lichtfiets met een kapper omheen. Uh, die twee wielen maken het alleen wel erg lastig. Omdat er dus een kap omheen zit, kan je je voet niet op de grond zetten. Dit betekent dat de fiets bij de start vastgehouden moet worden... en ook weer opgevangen moet worden op het moment dat hij klaar is. Omdat hij anders omvalt? Omdat hij anders inderdaad gewoon omvalt. Wat uh, betekent tijdens een, uh, een mogelijke crash... dat eigenlijk de rijder beschermd is door de kap. Een Alleen gewoon met starten en stoppen is het heel erg onpraktisch. Het is dus iemand die gaat gewoon 133 km puur proberen te halen? Ja. Gaat dat morgen ook lukken? Nou, <laughs> oh, Dat gaat dus niet vandaag lukken? Nee, want uh, ten eerste is de baan gewoon te kort. Uh, voor de wedstrijd waar we uiteindelijk aan mee willen doen in Amerika hebben we een weg nodig die uh, 7 kilometer lang is om op snelheid te komen. Uh, dus dat is een beho behoorlijke eind. Uh, vandaag gaan we naar de vliegbaan van Soesterberg. Die landingsbaan is uh, maximaal 2,6 kilometer lang. Dus dat is net leuk om uh, een beetje op gang te komen. En dan moeten we alweer uh, vol in de ankers. En hoe hebben jullie mensen zo gek gekregen om op die fiets te gaan zitten? Uh, nou, daar hoeft eigenlijk vrij weinig voor te doen. Er waren zat mensen die, uh, die hier aan mee wilden doen. Ja. We hebben, omdat dit natuurlijk ook een enorme sportieve uitdaging is, staat het team ook uit studenten van de VU Amsterdam, van de afdeling Bewegingswetenschappen. En samen met hun hebben we een hele selectieprocedure opgezet. Ja. Ongeveer twintig fietsers getest. En daar zijn uh, op dit moment onze vier fietsers uitgekomen als de beste. Ja. En die gaan, het, die gaan het allemaal proberen. Uh, ja. Vanaf tien uur gaat er dus gefietst worden op de vliegbasis. Uh, hoeveel Tot. kilometer per uur gaan we daar zien? Ongeveer? Uh, wij hopen zelf dat we in de buurt van de negentig komen. Oh kijk aan. Dat is ook harder uh, dan ik kan in ieder geval. erg van het weer ja. af. Ja, We zullen ja. vanaf nu zullen we de buienradar goed in de gaten houden. <laughs> en ook vooral de wind. Ja, want je zit dan en, wel en, in zo'n mossel. Maar het wordt nog altijd nat van binnen natuurlijk. In ieder geval uh, dank uh, voor de uitleg. Hajo uh, <laughs> dank u wel. Ja, dank u wel. Het is 17 over vijf Over twee minuten komt de zon alweer op, want het is vandaag de kortste nacht van het jaar. En bij ons in de studio zitten op deze vroege ochtend nog steeds Joël Servos van het CEO, de organisatie van het Sidi en Gaim Benistan van de Joodse studentenvereniging Ijar. We praten met hen over het verbod op onverdoofd ritueel slachten waar vandaag in de Tweede Kamer over gedebatteerd gaat worden. Heren, nogmaals goedemorgen. Um, tot nu toe zien we vooral wat oudere Joodse mannen die zich opwinden over het uh, verbod. Jongeren hebben we amper voorbij zien komen. Speelt de discussie wel onder jongeren? Ga je? Ja, goedemorgen. Ga je mee? De discussie onder jongeren speelt zeker. Uh, ook binnen de vereniging uh, IR, waar ik uh, nu oud bestuurder van ben, uh, speelt de discussie. We hebben ook een uh, brief samen met de CEO opgesteld. Uh, ja, ik, ik, ik hoor helaas uh, geluiden die, niet, uh, die mij niet echt blij maken. Zijn, uh, ja, Welke geluiden? In, ja, in onze vereniging zijn er zeker uh, heel wat jongeren die uh, van het koosje-eet gebruik willen maken. Mm -hmm. En dus uh, ja, zal er toch een rituele slacht uh, voorafgaand aan zijn. Maar er zijn heel veel uh, mensen die zeggen: het past niet meer bij deze tijd. Het is iets, iets ouderwets. Uh, we hebben inmiddels nieuwe technieken waardoor we het allemaal wat soepeler kunnen laten lopen. Ik kan me voorstellen dat dat soort argumenten bij jongeren meer een rol spelen dan bij, uh, bij ouderen. Heb ja. je die indruk niet? Uh, ja, ja, zeker. Ja, er, er, zijn, er zijn zeker jongeren die, uh, daar ben ik ook een kindje van, die, uh, die eigenlijk zo min mogelijk pijn willen zien lijden. En zodra de wetenschappers er echt uh, zeker over zijn, uh, wat nou echt het minste pijn is, dan, uh, dan hoor ik het graag. Joel, jullie hebben dus een brief geschreven waarin jullie vooral zeggen dat de verbondenheid van Joodse jongeren in het geding is. Wat doe je daarmee? Uh, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt het gevaar dat op het moment dat dit verbod in werking treedt, um, dat jongeren zich op um, in mindere mate verbonden zullen voelen met, de, met een samenleving. Uh, die, die ze een bepaalde vorm van belevingsvrijheid ontneemt. Kijk, voor de meeste jongeren gaat het niet om die slacht of dat lapje vlees. Het, het gaat erom dat een, een, een fundamenteel recht. Um, wordt aangetast. Niet zozeer omdat de slagprocedure wordt veranderd... maar omdat er een, uh, een, een, een wetsvoorstel in de, in de Tweede Kamer ligt... wat er heel makkelijk doorheen wordt gedrukt. Terwijl waar het echt om gaat... en dat speelt heel erg natuurlijk onder jongere dierenwelzijn... hier niet daadwerkelijk mee verbeterd. Het is, het is verschrikkelijk uh, dat dieren opgehokt worden... en in vreselijke omstandigheden opgroeien. Maar welke rechten wordt, wordt er aangetast? De godsdienstvrijheid. Maar je zou tegelijk ook kunnen zeggen... er is vlees iemand bij als die dieren worden geslacht... Wie heeft er last van? Sorry, wat bedoel je? Nou, over het algemeen, als ik naar de Albert Heijn ga, bijvoorbeeld, om uh, um daar vlees te kopen, dan was ik er niet bij dat die koe geslacht werd. Um, en dat geldt ook voor al die jongeren uh, die thuis uh, kosher proberen te koken. Hebben die er echt last van als het niet uh, uh, onverdoofd is gebeurd? Nee, kijk, het gaat ons niet om die slacht zelf om, om dat lapje vlees. Het gaat om het, het, het gevoel wat je hebt bij het, uh, bij het verbod. En dat leeft heel erg. Kijk, het, het is waar. Het is in principe. Zijn het natuurlijk vooral de wat oudere mensen die zich hiermee bezighouden. Als je ziet wie hier opkomen voor, voor, voor dit recht. dan zijn het inderdaad de oude mannen. Maar ook, ik sprak maar het gevoel op, dat dit in op, op godsdienstvrijheid. Uh, dat suggereert dat het iets heel ergs is. Bijna alsof je verboden wordt om nog naar, uh, naar de kerk of naar de school of, of naar de moskee te gaan. Ja, zo, kijk, zo moet je het niet zien. Het gaat meer om de, de, de achtergrond van het, uh, van het voorstel. De, de, de Kamer zegt hiermee, er is een bepaalde hoeveelheid pijn die wij toelaatbaar vinden... Um, um, in verhouding tot de, de schade die het toe, toebrengt aan de godsdienstvrijheid. En dan moet je zeggen hoeveel pijn is toegestaan bij een dier om de godsdienstvrijheid te beperken. En die grens is niet duidelijk. Het is niet duidelijk wat de Tweede Kamer nou uh, ...nou goed vindt voor het dier. Want ze zeggen ja, dierenwelzijn staat voorop. Maar waarom zijn er dan nog steeds die verschrikkelijke koeienstallen... ...waar dieren verschrikkelijk uh, opgroeien... ...maar vervolgens wordt er wel heel erg moeilijk gedaan... ...over die laatste paar seconden. Dat, dat is verschrikkelijk. En dierenwelzijn moet verbeterd worden. Maar dat moet consequent worden gedaan. Met, uh, niet, niet louter met symboolpolitiek. Het is het gesprek van de dag. Onverdoofd ritueel slachten. We praten met jullie straks daarover verder. Joël Servos van CEO en Gaim Ben van de Joodse Strentvereniging IJar. Maar we hebben onze verslaggever Casper Forest ook het land ingestuurd... om te gaan ontbijten met iemand die er ook alles van af weet. Forest, Forest gaat naar imam Hashim Jansen voor een uh, varkensvleesvrije ontbijt. Het is woensdagochtend. Vandaag is het de dag van het debat over het verbod op de rituele slacht... Daarom ontbijt ik vandaag met de vanuit het christendom tot de islam bekeerde imam Hashim Janssen. Zo. Goedemorgen Hashim. Wat fijn dat je mij vandaag hier op deze vroege ochtend wil ontvangen. Uh, voor een lekker ontbijtje. Wat, uh, wat staat er op tafel precies vandaag? Nou ja, eigenlijk wat er bijna altijd staat. Uh, we hebben warme broodjes, net uit de oven, afbakbroodjes. Uh, we hebben verse suderans, melk en uh, verschillende soorten beleg... En kaas. Mijn zoon is gek op kaas, dus zit zitten altijd aan de kaas. Uh, vandaag is het uh, uh, het grote debat over het rituele slachten. U bent zelf uh, imam, maar uh, komt oorspronkelijk uit een Rooms-katholiek gezin. Hoe steekt dat in elkaar? Ja, zo opgevoed. Uh, zwaar katholiek. Uh, ik ben echt letterlijk met de Bijbel grootgebracht, kan je zeggen. Uh, uiteindelijk zelf de keuze gemaakt om uh, priester te willen worden... Um, ook gewijd tot priester, maar niet lang daarna uh, bekeerd tot de islam. Hoe kwam dat zo, dat je, uh, dat je die voorliefde voor de islam kreeg? Nou, eigenlijk um, door het bestuderen van de, de Koran... nadat mijn zus uh, zichzelf, uh, zelf de keuze had gemaakt om, uh, om moslim te worden... Uh, wilde ik mijn zus bewijzen uh, dat ze een foute keuze had gemaakt. Dus ik ben zelf de uh, Koran gaan lezen. Het um, is niet echt gelukt. Uiteindelijk ben ik zelf ook moslim geworden. Ja. ja. Het ja, is, is een heel bijzonder verhaal. Um, uh, als priester zijnde uh, had je heel weinig uh, met rituele slacht. En nu uh, als imam zijnde uh, des te meer. Wat vind je van het debat over uh, het al dan niet verbieden van de rituele slacht uh, op dit moment? Het hele debat wat nu aan de gang is, um, ik denk dat het ontzettend veel... Uh overtrokken dingen zijn. Moslimpje pesten, dat soort dingen. Uh, dat, dat soort zaken. Er worden, er worden hier ook joden overeengekomen geschoren overigens. Dit heeft niks met, met moslims pesten te maken. Uh, ik denk dat, we nu, uh, dat er nu weer van die, van die geluiden gaan ontstaan van, van, van uh, fascisme en racisme. Ik denk dat, dat dat moeten we niet hebben. Ik denk dat dat niks met het debat te maken heeft. Oké, okay, uh, en waar moet het debat dan wel over gaan? Nou, ik denk, ik, denk, uh, ik denk dat we totaal helemaal niet echt een, een, een idee hebben... van wat ritueel slachten is. En we hebben ook totaal geen idee van wat slachten is met verdoving. Uh, het feit dat er iemand met rubberen handschoenen... en een lange witte jas en een spuitje staat te wachten... dat elke schaap een injectie krijgt, dat is, dat is niet aan de gang. Dat is geen verdoving. We weten allemaal dat ze, dat ze een elektrische schok krijgen. Dat is waar we het over hebben als we het hebben over verdoving. En dat is met het ritueel slachten totaal niet. Uh, daar wordt met zorg aandacht besteed aan het dier. Het uh, dier mag het mes ook niet zien... En op het moment dat het dier het mes ziet, moet hij weer vrijgelaten worden uh, en zijn halsslagader wordt doorgesneden. Uh, dit gaat op, op zo'n secure manier dat het dier niet veel meer zal voelen als dat jij je zou snijden tijdens het scheren. Stel u zich voor dat het uh, daadwerkelijk tot een verbod komt. Um, wat denkt u dan dat er gaat gebeuren voor de, uh, de moslim en misschien ook wel de Joodse gemeenschap? Weinig. Uiteindelijk vind de, vindt de gemeenschap zijn weg wel. Uiteindelijk vinden, vinden, de, vinden ze wel een manier om, om dat toch te kunnen doen. Um, of de overheid daar blij mee is, weet ik niet. Dus ik zie, ik, ik zie het niet zwart in. Dus verbod of geen verbod, ritueel slachten gaat gewoon door? Ik denk het wel, ja. Ik denk het eigenlijk wel 100 zeker. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dan uh, als laatste vraag voordat, uh, voordat we dit ontbijt gaan afsluiten is... Uh, wat gaat u vandaag precies doen? Ik ga vandaag een, een stukje schrijven. Een vriend van mij die is dominee, een vrouw, die, uh, die zit bij een dierenbelangenorganisatie. Uh, hun doen veel voor, die zetten zich goed in voor dieren. Uh, ze hebben mij gevraagd of ik uh, een aantal uh, ja, regels uh, van de, de voorschriften van het ritueel slachten wil opsturen. En daar een stukje over wil schrijven, zodat ze dat op kunnen nemen in hun programma. Dat is WNL-verslaggever Caspar Verest aan een vroeg ontbijt met imam Hashim Jansen. De zomer is gisteren dan officieel van start gegaan. Dit is Josh Rouse op Radio 1 met Summertime. I remember living upstairs, drinking iced tea and swimming pools. And the feeling doesn't last that long. Before you know it, it's up and gone. Oh yeah, things we. Jive in soap, operas, fireworks and county fairs, And the feeling doesn't last that long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 Een opschudding in Sheffield, Engeland. Een keurige salesmanager moet zo voor de rechten verschijnen... omdat hij zijn gevoelens voor een vrouwelijke collega niet bepaald onder stoelen of banken stak. Hij zat daar achterna op het kantoor, legde haar over de knie en gaf haar zo een pak voor de billen. De dame in kwestie was hier niet van gediend en deed aangifte. Op het politiebureau bleek dat de 41-jarige vrouw al langer last had van haar baas. Zo moedigde hij aan om, ik citeer, aan zijn ballen te zitten. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dank Dankjewel onze actualiteitsreactrice Ingeloe Stol. We gaan het hebben over roken. Fanatieke paffers die van een rokerige hobby af willen... hoeven voortaan niet meer op hun verzekering te rekenen. Tenminste als het aan minister Schippers van Volksgezondheid ligt. Die minister heeft aangekondigd de hulp bij het stoppen met roken... uit het basispakket te halen. Hoogleraar preventieve geneeskunde, professor Van Schuyk, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, waarom moet de ondersteuning voor het stoppen met roken... volgens u in het basispakket blijven? Omdat het... Eh niet alleen de rokerschap die uh, verslaafd zijn aan roken, maar hetzelfde als, als samenleving, het uh, levert heel veel uh, besparingen, levert het op. Maar helpt die ondersteuning dan? Stoppen mensen even Ja, Die ondersteuning door? die helpt uitstekend. We hebben gezien dat uh, in de afgelopen jaren dat er geen uh, reductie heeft plaatsgevonden in het aantal rokers, ondanks dat heel veel mensen willen stoppen met roken. Maar we zien dat er uh, op dit moment, sinds de invoering, van uh, de vergoeding van stoppen met roken, dat er maar liefst 700.000 mensen extra gestopt zijn. Dat maar, zijn cijfers die gisteren bekend geworden zijn. Maar weten we Voort. zeker dat het daardoor komt dat ze stoppen omdat het in het baaspakket zit? Is dat niet gewoon om hele andere redenen en argumenten? Bijvoorbeeld dat het niet meer mag worden gerookt in kroegen? Nou, we zien dat uh, daar uh, men zich niet zo heel erg aan houdt. En die, in, die maatregel is al veel eerder ingevoerd. En we hebben gezien dat dat geen enkele invloed heeft gehad op het aantal rokers. Dus dat bleef continu, bleef dat op 28% steken. En nu zien we dat vanaf het moment dat dit is ingevoerd, dus de afgelopen maanden is dat geweest, vanaf januari, dat we van 28% naar 24% zijn gegaan. Dat betekent dus dat maar liefst 700.000 uh, mensen extra gestopt zijn. Dus een stad als uh, nou, Amsterdam, bijna Rotterdam... Uh, ...is extra gestopt. Dat is echt gigantisch. Dat hebben we nog nooit eerder in de geschiedenis gezien. Nee, maar als het zo ontzettend veel scheelt... ...en ook in ook economische zin... Uh, ...waarom kiest het kabinet dan voor... ...om het uit het Baselpakket te halen? Nou, ik heb het idee dat het niet zozeer... Uh, ...voor het kabinet te doen is om een bezuiniging... ...maar dat het meer is vanuit ideologie. Men vindt, uh, zeg maar, dat uh, rokers... ...dat die dat zelf moeten doen. En dat is eigenlijk een verkeerde benadering. Rook, heel veel rokers... ...we hebben op dit moment 4 miljoen rokers in Nederland... Daarvan willen 3 miljoen rokers willen ontzettend graag stoppen met roken, maar het lukt ze gewoon niet. 1 op de 20 mensen lukt het maar uit zichzelf om te stoppen met roken. Dat betekent dat die, die 19 mensen, die moet je gewoon helpen. En die 19 mensen kun je dus uitstekend helpen met uh, stoprokenmiddelen te vergoeden. Ja. En hoeveel zou dat dan schelen? Het kost ons als samenleving 20 miljoen euro om dit in de vergoeding te houden. En het levert ons 105 miljoen euro per jaar het levert ons dit op. Dus dat is een netto winst van 80, 85 miljoen Ja, Dus die, die vergoeding moet even voorlopig nog in stand worden gehouden, zegt u. Absoluut. Want hoeveel het mensenlevens kan het schelen? Het scheelt 37.000 mensenlevens als we het erin houden. Per jaar? Nee, in totaal in de komende jaren. 37.000, als we gewoon in de komende jaren, je, de eerste jaar scheelt het niet zo heel erg veel, want mensen gaan niet onmiddellijk dood aan roken. Nee. Maar één op de twee mensen die rookt, gaat er uiteindelijk aan dood. En dat zo betekent dat op termijn dat 37.000 mensen eh, minder overlijden als ze dit erin houden. Zo ook dezelfde trouwens? Ik heb heel flink gerookt en ik eh, weet hoe het is om eh, verslaafd te zijn. En hoe ben, waar bent u gestopt? Nou, ik ben zo al jaren geleden dat ik gestopt ben. Maar uh, het heeft me ontzettend vermoeid gekost. En uh, ik wou dat ik toen op dat moment die middelen had... die zo effectief zijn zoals het op dit moment zijn. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de petitie... tegen de bezuinigingen op anti-rookprogramma's. Hoogleraar preventieve geneeskunde professor Van Schaik. Zeer veel dank voor de toelichting. Oké, okay, graag gedaan. En we gaan weer terug naar het onderwerp waar we uh, dit uur erg veel aandacht aan besteden: wel of niet een verbod op, op onverdoofde ritueel slachten. Vandaag wordt er over gesproken in de Tweede Kamer. Uh, Joodse organisaties zijn in ieder geval veel tegen. En we praten dit uur hierover met Joel Servos van de uh, Joodse jongerenorganisatie CIO. En Chaim Benningstand van de Joodse studentenvereniging IER. Goedemorgen nogmaals. Um, hebben jullie wel eens zo'n rituele slachting meegemaakt? Uh, ik heb het zelf niet in uh, levende wijze uh, meegemaakt. Nee. Ik heb het wel op uh, beelden gezien. Ja. Uh, ja, ja het wel toevallig ik, was ja, wel. Ik wel. Ja, ja ik wilde het, uh, Ik wilde het graag gezien hebben. Het, het, het vervelende is... Was speciaal voor deze discussie? Uh, uh, Omdat ik erbij betrokken was ja, voor deze discussie. Maar het probleem is, is dat iedere slacht... Uh, ziet er verschrikkelijk uit. Um, dat, dat geldt ook gewoon voor de reguliere slacht. Want dat gebeurt in hetzelfde slachthuis. Dus je ziet dat gebeuren. En het gebruik van beelden is heel erg misleidend. Kijk, ik, vind het, uh, ik vind het verschrikkelijk... om, om, om dieren te, zeg maar, geslacht te zien worden. Maar aan de andere kant realiseer je ook... dat je daar een onderdeel van bent. En zolang wij dieren slachten... moeten we ook accepteren dat het een gruwelijke daad is. Of het nou verdoofd of onverdoofd is. Ja. Zou het niet beter zijn om er helemaal mee te stoppen dan? Nou, ik, ik denk dat er niks, geen bezwaar is uh, als iedereen vegetarisch zou zijn. Uh, maar het gaat in dit geval in de debat om proportionaliteit. Ik ben heel blij dat dit debat er is. In tegenstelling misschien zelf tot de imam. Omdat ik eigenlijk hoop naar een fatsoenlijk onderzoek naar, uh, naar pijn en de beleving van dieren in Nederland. Want dat fatsoenlijke onderzoek is er nog niet. En er is nog geen wetenschappelijke consensus over wat, uh, wat nou echt verstandig is om te doen. En toch zijn er allerlei organisaties, zowel Europese als Nederland, een Nederlandse organisaties... die zeggen, dit is een onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn. Ja. Waar is dat dan op gebaseerd? Het, er zijn natuurlijk onderzoeken hiernaar gedaan, ook bijvoorbeeld door Wageningen Universiteit... Zover ik weet, ik heb me niet verdiept in de inhoud, maar ik heb, ik heb het wel gelezen. Um, die zich uh, kritisch uitlaten over de onverdoofde slacht. Uh, maar aan de andere kant bestaat er geen wetenschappelijk consensus. In de hoorzitting in de Tweede Kamer zaten vier wetenschappers die het oneens met elkaar waren over wat, ver, uh, wat verstandig is. Um, en uh, verder uh, ja, moeten, we ons, moeten we ons de vraag stellen. Um, wat, uh, wat proportioneel is. En bijvoorbeeld als het gaat om het slachten van kippen... Rituele, ja. rituele slacht, heeft de Animal Science Group gezegd... dat dat veel vriendelijker is dan de reguliere slacht. Dus dat is ook iets waar we, waar we bij stil moeten staan... als we kiezen voor wat de verstandige methode van slacht is. Gaim, is er een alternatief om het toch kozen te houden... maar op een andere manier te slachten? Ja, dat laat ik denk ik aan de wijze mannen over, uh, die keuze. En de wijze mannen zijn de dat rabbijnen? Dat zijn de, de rabbijnen in dit, uh, ja. De, de, wordt daarover gesproken? Is daar ook een debat? Uh, er is zeker een debat. Er was een, nog niet zo lang geleden een debat in Engeland daarover. Daar kwamen ze uiteindelijk over uit... Dat, het, uh, dat er dus geen plaats was voor verdoofd uh, slachten. Maar mocht er een andere mogelijkheid zijn... waardoor het dier, uh, uh, net zoals Joel zegt, uh, wetenschappelijk bewezen... Uh, dat het dus aangetoond wordt dat het dier dus echt minder pijn gaat lijden. Ja, dat komt vooral met het voorstel, denk ik wel. Maar verandert dan ook het standpunt van veel Joodse jongeren... of misschien dat van jezelf? Dat zou kunnen veranderen. Ik, ik moet het eerst aanhoren. Maar het is voor jou, speelt wel mee... wat de rabbijnen bijvoorbeeld besluiten over wat wel en niet kozer is. Ja, zeker weten. Ja, het is het meeste, ja die mensen, de, de rabbijnen, die hebben over het algemeen... Uh, wat meer kennis op Joodse vlak uh, dan dat ik heb. En, uh, ik neem niet alles uh, zomaar aan, dat moet ik er wel erbij vermelden. Maar... Uh, ja, ik wil toch altijd wel, wel horen. Aan de standpunt horen zowel van wetenschappers als van, uh, van rabbijnen. Nou, we spreken straks nog, uh, nog met jullie verder over het onverdoofd ritueel slachten. Bij ons in de studio Joël Servos van het CEO en Geim Benistand van de Joze Studentenvereniging IAR. Gaming komt de laatste tijd maar weinig positief in het nieuws. Gaming verslaafde, de vraag of games agressie oproepen... en het gehackte PlayStation-netwerk... doen de goede naam van de computergame geen goed. Maar er is nog een andere kant van de game-industrie. De commercie die erachter zit, de bedrijven die achter beroemde spellen... als Call of Duty en Assassin's Creed zitten, worden steeds groter. David Nieborg promoveert vandaag op dit onderwerp. Meneer Nieborg, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u ja, ja, op dit moment te weinig. Ik ben te veel met mijn onderzoek bezig geweest. Maar ik ga binnenkort wel de hele zoveel van achter de televisie zitten, ja. Ja, en wat voor spellen speelt u dan? Nou, die uh, spellen die u net noemde, Assassin's Creed, uh, die, die, die ligt een hele grote stapel die ik al jaren wilde spelen. Oro 4. Mm -hmm. Ik ga al die grote kaskrakers ga ik zelf ook nog een keer spelen. Ja, grote kaskrakers van grote bedrijven die uh, alleen maar groter worden. En dat is nou juist iets wat bezwaarlijk is volgens u. Waarom? Nou ja, wat je in elke in, in tak van de entertainment-industrie ziet... en de game-industrie is daar dus geen uitzondering op... is dat de grote bedrijven, grote uitgevers worden steeds groter... trekken steeds meer macht naar zich toe... en hebben daarmee steeds meer invloed op wat er uitgebracht wordt. Worden er worden steeds minder uh, verschillende games uitgebracht. Uh, dus steeds meer van hetzelfde. En, nou, ik denk dat dat niet iets is wat we moeten willen natuurlijk. Nou het ontwerpen van games geen goedkope hobby. Dus je zou kunnen zeggen dat er steeds betere games komen. Nou ja, beter uh, en slechter. Kijk, over kwaliteit zelf heb ik het niet heel erg in mijn vroegschrift. Ik kijk met name naar een soort van, uh, niet zozeer het aantal games dat uitkomen. Want dat zegt ook niet zoveel. Maar wel hoeveel ze uh, verschillen. Dus een soort van pluriformiteit. En als je dat dan bekijkt. dan zie je dat er wel heel veel dezelfde soorten games zijn. Uh, altijd heeft een uitgever één sportgame. Een, game, een schietspel, een actiespel. En, en daar vullen ze hun, zoals ze dat noemen, hun catalogus. Maar mm -hmm. buiten die dominante genres is er eigenlijk heel weinig. Dat is heel jammer, want ik zou willen betogen dat, dat het computerspel... heeft enorm veel potentie om nog spelformaten en ervaringen te bieden... die we nog niet gezien hebben... Ja, dan moet je wel durven. En als die belangen zo groot zijn, dan durven die uitgevers toch wat minder. En ja, hoe groot zijn die belangen? Laten we eens een voorbeeld nemen. Call of duty, een van die spellen waar echt heel veel mensen achter zitten. Hoeveel geld wordt erin gepompt? Nou, het begint straks komt er deel 9, acht of 9 aan in november. De begindelen begin waren wat minder, veel, wat minder omzet. Maar nu moet je toch denken dat er minstens een miljard dollar aan omzet gedraaid wordt met, met één deel. Maar ja, dat is natuurlijk echt mega nou het productiebudget moet je denken aan uh, 50 tot 100 miljoen dollar. Daar uh, komt 100 tot 200 miljoen dollar marketing bij wereldwijd. Dus er zit best een winstmarge op. Uh, en dus zouden die uitgevers uh, ook wel gek zijn om natuurlijk dat niet elk jaar te proberen. Ja. En het lukt blijkbaar ook? Ja, het lukt bijzonder goed. En uh, daarom uh, dat is mijn rol als wetenschapper dan. Ik wil dit uh, binnen, de, binnen mijn vakgebied van de game studies uh, op de kaart zetten... Er wordt te weinig gepraat over economie, politieke economie, vind ik. Uh, maar ook in, in de media, het gaat vaak over gebruikers, gebruiksvraagstukken. Maar ja, er wordt enorm veel geld verdiend. En daar vind ik dat we ook wel een mooie, gezonde discussie over kunnen voeren. Wat zijn daar de gevolgen van? Maar tegelijkertijd worden er toch ook nieuwe stromingen ontdekt? Zoals de, de Wii die een tijdje geleden uitkwam, waarmee mensen met beweging spelletjes beheersen. Uh, nou. het, het, er zijn toch wel meer van dat soort initiatieven? Ja, en dat zie je ook buiten de wereld van de spelcomputers... Daar vindt dan uh, meer innovatie plaats, uh, zou je kunnen zeggen. Maar wat zou je dan graag uh, zien? Wat, wat laten ze liggen? Wat, wat laten ze liggen, uh, die spelcomputers? Nou ja, de, uh, we hebben bijvoorbeeld die schietspellen om, uh, en die Call of Duty games... om een bekend voorbeeld te nemen. Die zijn eigenlijk uh, nogal duizend in de ozijn. En er zijn ervaringen mogelijk. Uh, hele heft, uh, het gaat nogal over een heftig thema, bijvoorbeeld oorlog. Je zou je kunnen voorstellen dat ze thema's oppakken die bij oorlog horen, um, die wat anders zijn dan alleen maar schieten. Waar denkt u aan dan? Nou ja, je kan zeggen, wat zijn de, wat zijn de gevolgen van oorlog? Die zie je nooit in dat soort uh, spellen. Het gaat alleen maar om schieten, maar bij een oorlog komt natuurlijk veel meer kijken uh, dan uh, schieten. Dus je zou in games dingen kunnen zijn, doen die misschien wel heel heftig zijn. En daardoor worden die games uh, natuurlijk een stuk betekenisvoller als je een oorlogsfilm kijkt. Dus dat ook je een, niet, een Ook game niet altijd met... leuk. Dan zit je ook niet allemaal van, oh fantastisch, het zijn allemaal ontploffingen. Nee. Af en toe word je, dus, raak je gechoqueerd of geëmotioneerd. En dan zie je dingen die heel heftig zijn. Ik denk dat dat goed is bij dit soort uh, games. Dat je ook uh, af en toe dingen ziet waar je, waar je van schrikt. Omdat dat bij dit soort uh, uh, ervaringen hoort. Nou, dat zie je weinig. Dat soort... Uh, uh, spannende dingen. Uh, de, de, de creatieve risico's worden toch wat minder uh, genomen, vind ik. Mm -hmm. Dat is helemaal duidelijk. Vanmiddag promoveert hij dus David Nieborg op de industrie achter de games. Hartelijk dank. Het is woensdag en woensdag is de dag dat de tijdschriften uitkomen. Wij hebben alvast een nieuwe revue en een Fren Nederland voor u doorgelezen. Op de cover van de nieuwe revue: Een rug vol tatoeages. Het proces tegen de tattookillers killers is begonnen. De drie mannen met opvallend grote tattoos op hun rug leken een zekere veroordeling tegemoet te gaan. Maar dat staat nu op losse schroeven. Het OM blijkt pijnlijke fouten gemaakt te hebben. Ja, want het openbaar ministerie heeft delen van het dossier zwart gemaakt. Naar eigen zeggen was dat om de veiligheid van de getuigen te kunnen garanderen. Maar door een beetje creatief computerwerk... hebben de advocaten van de killers pijnlijke en tegenstrijdige verklaringen boven water weten te halen. Zo zou het OM een van de cliënten verteld hebben dat zijn advocaat hem niet meer bij wilde staan. De rechtbank heeft middels besloten de zaak maar een halfjaartje uit te gaan stellen. Nieuwe Revue was benieuwd hoe het voelt om een dier te slachten. Gil in het thema van dit uur van Nul Wakker Nederland. Een zenuwachtige verslaggever troog na, toog naar een slager in Maarsen om voor het eerst in zijn leven een koe te slachten. Onder begeleiding van de slager mocht hij zo'n beetje alle slachthandelingen verrichten. Met als doel bewuster omgaan met eten. En de verslaggever heeft zijn lesje geleerd. De kiloknallers laat hij voorlopig liggen. Hij verkocht 20 miljoen platen, reisde de hele wereld over en wordt binnenkort 40. Ray Slijngaard, u kent hem vast nog wel van Too unlimited Rufuri sprak met hem over zijn verleden, maar ook over zijn tweede comeback. Ray vertelt dat hij een tijdje dikke maatjes was met Robbie Williams. Want, zo zegt hij, die hield ook wel van een feestje.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 Precies een jaar later kwam uh, Tonio een Requiem-roman uit. In Vrij Nederland vertelt Van der Heide hoe hij het laatste jaar heeft doorgemaakt... en wat de dood van zijn zoon met hem heeft gedaan. Voor hem was het vanzelfsprekend om over zijn zoon te schrijven. Ik bleef als vanzelf over Tonio schrijven. Het doel, een, uh, het doel van een te voltooien boek kwam pas later in zicht, zegt hij. En het gaat weer goed met de Nederlandse wielrenners. Steeds vaker eindigen ze in de top... Volgens Van Nederland is daarmee het wielrennen weer populair in ons land. Ook het strenge antidopingbeleid zou het wielrennen goed doen. We kunnen ons profileren als cleanrijders. Maar het is wel de vraag of Robert Geesing, Bauke Mollema of Steven Kruiswijk... ook echt kant gaan maken op een overwinning in een grote ronde. Het is kwart voor zes, tot zover het overzicht van de tijdschriften... die vandaag bij u op de mat vallen. Als we blunders maken, staat het met koeienletters in de krant. Maar als we zichzelf weten te redden uit een verhit debat hoor je er niemand over... Het leven van een Kamerlid is niet eenvoudig. Een weekblad Vrij Nederland peilde onder Kamerleden wie talentvol is... en wie de Tweede Kamer beter vandaag nog kan verlaten. Wouter Koolmees van D66 is volgens de Kamerleden... Het meest, het meest talentvolle collega van het afgelopen politieke jaar. Goedemorgen, meneer Koolmees. Goedemorgen. U moet met al deze complimentjes vast lekker wakker zijn geworden vanochtend. Ja, het is wel een eer natuurlijk om dit te horen. Ik heb zelf nog niet gelezen, het artikel, maar... Jullie vertellen het mij, maar het is wel een eer, ja. Had u verwacht dat u door de collega's zou worden aangewezen... als reizende ster in de Tweede Kamer? Nee, natuurlijk, dat verwacht je nooit. Uh, ik, ja, ik, ik weet niet uh, wie ze geïnterviewd hebben of uh, wie er gereageerd hebben... maar uh, je verwacht het niet, nee. nee. Want u was ook al politiek talent van het jaar vorig jaar, hè? Ja, dat was inderdaad in december uh, door de, de parlementaire persvereniging uh, uh, gekozen. Dus ja, dat klopt in december. Heel veel complimenten... Um, is dat normaal in de Tweede Kamer? Je moet er iets meer naar zoeken. Uh, uh, nee, dit is uh, uh, uh, niet normaal in de Kamer. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, heel veel uh, sympathieke, uh, uh, positieve collega's heb die je ook vertellen als je iets goeds doet. Dus, ja. Uh, ja. Altijd rustig en beheerst, zeggen ze over u. Dat vind ik, dat vind ik een compliment inderdaad om, uh, om rustig en beheerst te blijven. Ja, is dat wat u probeert ook? Ja, ik probeer ook wel vaak op basis van de inhoud uh, politiek te bedrijven. Uh, dat is wel mijn streven in ieder geval. Ja, dat, dat zegt iedere altijd. parlementariër natuurlijk. Wat, sorry, wat zegt u? Dat zegt iedere parlementariër natuurlijk. Uh, ja, <laughs> maar ik probeer het echt. Ja. Richard de Mos van de PVV eindigde ook op de eerste plaats, maar dan in het lijstje Roeptoeters. En dat terwijl hij eerder in een interview ooit heeft gezegd dat veel Kamerleden de kantjes ervan aflopen. Bent u daarmee eens? Ik ben het niet eens met de uitspraak dat de Kamerleden kan je ze vanaf lopen. Nee, ik zie, zie heel veel collega's die juist heel hard werken om een, om een standpunt uh, voor het voetlicht te krijgen. Ja. En uh, dat, dat heeft me ook wel uh, positief uh, verrast toen ik in de Tweede Kamer kwam. U bent dan uh, nu gekozen of, of uh, uitgeroepen tot meest talentvolle of het beste Kamerlid, reizende ster. Kunnen we misschien ook meteen met u het nieuws van de nacht uh, even doornemen? Het Griekse parlement staat achter papa Andrew. Is dat goed nieuws? Ja, dat vind ik heel goed nieuws. Waarom? Het nou, is sowieso een voorwaarde voor Griekenland om het geld te krijgen uit de zoveelste tranche van het IMF. Uh, maar bovendien, uh, Griekenland moet sowieso linksom en rechtsom orde op zaken stellen in eigen land. Uh, als we niet zelf uh, orde op zaken stellen, dan komt het nooit, uh, nooit goed in dat land. En nu heeft het parlement in Griekenland zelf gezegd van nou we gaan het doen. Dus uh, dat vind ik heel positief nieuws. Maar op straat is er wel wat weerstand. Ja dat klopt. Uh, er zijn heel veel mensen die, die tegen extra leningen zijn aan Griekenland. Ik denk alleen dat het heel verstandig is om het wel te doen. Omdat de, de belangen voor Nederland, maar ook voor het hele eurogebied zo groot zijn... dat we uh, verstandig gaan doen om Griekenland te steunen. Nou, wij begrijpen wel waarom u bent gekozen als reizende ster zomaar uit het niets. En u vertelt helemaal keurig wat u ervan vindt. Goeie, maar ja, inderdaad om, om tien voor zes ochtends. Ook nog eens. <lacht> um, u kunt ook nog goed klok kijken. Maar hoe gaat u het vandaag eigenlijk vieren bij de D66-fractie? Uh, dat weet ik niet. Misschien dat ik naar een taart zou moeten gaan halen. Uh, om het uh, uh, om uit te delen. Ja, en, en, en natuurlijk ook gewoon Vrij Nederland eerst te verhalen. Dat u ook precies ziet wat er keurig in staat. Ja, dat ga ik zo meteen even doen als we naar, naar Den Haag toe gaan. Nou, helemaal goed. Wouter Komers van D66, het meest professionele Tweede Kamerlid. De overige talentvolle Kamerleden en de groep Roeptoeters. die vindt u in Vrij Nederland van deze week. Meneer Komers, dank u wel. Graag gedaan. Als de minister Schultz van Hagen van infrastructuur ligt... dan kan de strippenkaart deze maand nog in de prullenbak. Schultz wil dan de overchipkaart in een groot deel van het land gaan invoeren. De SP is boos. Zij hebben geen vertrouwen in die chipkaart... en willen gewoon blijven stempelen tot de problemen zijn opgelost. Aan de telefoon Tweede Kamerlid voor de SP, Fasjad Bashir. Goedemorgen, meneer Bashir. Meneer Bashir, Goedemorgen. Hij heeft denk ik zijn over chipkaart niet helemaal keurig opgeladen en is, hangt daardoor niet uh, helemaal aan de lijn. Uh, dat, dat maakt niet eens uit. Bij ons in de studio zitten nog steeds onze gasten Joël en uh, Gaim. Heren, goedemorgen nogmaals. Want in de Tweede Kamer wordt er vandaag uh, niet alleen over die over chipkaart gesproken, maar ook over onverdoofd ritueel slachten. En daar hebben we het hier ook uh, over. Um, Gaim, mag ik vragen over welke politieke partij je hebt gestemd? Ja, mag je zeker vragen. Ik heb op uh, de VVD gestemd. En ik kijk aan de andere kant. Ja, dat, dat, dat hou ik open. Dat, uh... dat hou je open. Ja, sorry. Maar was het een partij die um, jouw kant van het verhaal heeft gekozen? Uh, nou ja, kijk, het, het, het is moeilijk. We weten nog niet zeker wat, uh, wat de partijen gaan doen. Ze hebben natuurlijk nog de tijd om, uh, om, om te bepalen welk standpunt ze innemen. Dat, vanavond vindt dat debat natuurlijk pas plaats. En ik denk absoluut dat, er, dat de partijen nog, of zeker een paar partijen zullen inzien... dat ze misschien iets te overhaast het hebben gereageerd. En dat ze misschien nog eens iets langer hierover moeten nadenken. Maar er zijn de laatste dagen veel uh, joden, maar ook islamieten opgestaan die zich behoorlijk bekocht voelde door, uh, door de partij waar ze ja, op gestemd hebben. Ja, zijn niet alleen religieus. Het zijn ook wetenschappers die zich zorgen maken. Het zijn um, heel veel mensen uit, met verschillende belangen um, en, en hoeken... Die, die zich zorgen maken over hoe snel dit, dit, dit initiatiefwetvoorstel er door, doorheen wordt geloodst. Ja, de VVD uh, is hier druk mee bezig. Klopt. Is dat pijnlijk? Ja, zeker weten. Ja, ik... Uh... Ja, het, is, het, is, het, is, het is zeker heel erg vervelend uh, wat er nu speelt. Maar hoe, uh, hoe erg vind je dat? Is het de reden om de volgende keer een andere partij te kiezen? Zit dat zo diep? Het zit mij wel heel erg diep, ja. Want uh, ja, nu, net werd Griekenland ook even aangesneden. Uh, ja, daar gaat het nu mis. Er zijn ook, uh, is ook sprake geweest uh, dat, uh, dat Griekenland maar uit de EU gezet zou moeten worden. Uh, ja, je, je, had, je had eigenlijk dus het probleem gewoon weg. Door het op die manier op te lossen dat lijkt me niet uh, de beste manier. Maar je, maar je hebt liberaal gestemd. Ja. Als je zelfs liberaal naar dit, uh, naar dit issue kijkt, wat vind je dan? Uh, ja, Zoals ik al eerder al zei, ik denk als we op een wetenschappelijke manier... en ook de, de rabbijn dus vanuit, vanuit uh, religieus hoogpunt tot, een, tot een, uitkomst, een goede uitkomst kunnen komen... en dat er dus ook echt vastgesteld zou kunnen worden van het dier leidt inderdaad echt minder pijn... dan zou ik er zeker over na gaan denken. Dat is, uh... Maar er zijn toch onderzoeken waaruit dat blijkt? Daar baseert de Partij voor de Dieren zich ook op. Ja, maar de Partij voor de Dieren zegt ook dat er een consensus bestaat onder wetenschappers. Sterker nog dat alle wetenschappers erover eens zijn uh, dat de onverdoofde slacht en de rituele slacht pijnlijker is. En dat is niet zo en dat bleek ook wel uit de hoorzitting. En daarom pleit ik ook gewoon voor een onderzoek om het wat rustiger aan te pakken, te kijken wat de situatie is in Nederland, door je niet alleen te beroepen op um, rituele slacht in het buitenland en rustig hierover na te denken hoe ver we moeten gaan met het beperken van de vrijheid van godsdienst. Maar ook hoe we de dieren wel zijn kunnen verbeteren. Want dat is echt een heel belangrijk uh, onderwerp. En ik denk dat er zeker ruimte is voor verbetering... en die kans moeten we grijpen. Maar je zegt nu dat het gewoon nog niet uh, helder is in feite. Ja. Dat ze daar nog niet uit zijn. Maar stel nou dat straks toch echt vast komt te staan... Uh, dat ritueel slachten, onverdoofd ritueel slachten... Ja echt heel erg sneu is voor als, die dieren. Als, als echt vast komt te staan dat onverdoofde slacht... Um, pijnlijker zou zijn voor de dieren en daarmee ook de rituele slag... als dat zou gebeuren, dat, dat weet ik niet en dat zou voorbarig zijn... Um, dan denk ik dat de Kamer moet gaan bepalen... hoeveel pijn um, um, in verhouding staat tot de, de schade aan, het, aan de grondwet. Maar maakt dat het wel minder kwalijk dan om deze wet door te voeren? Om dit verbod door te voeren? Nou, het, het kwalijke eraan is dat... Um, dat het, het politiek lijkt, omdat men heel erg principieel doet over dierenwelzijn, maar nog steeds wel dieren vreselijk mishandelt tijdens, tijdens het opgroeien van de dieren zelf. Ja. En over de slag wordt heel principieel gedaan, want het heel makkelijk is, omdat het gaat misschien maar om een, een paar duizend koeien die, die, zo, die zo geslacht worden bij de koosjere slacht. En Dat is heel makkelijk, maar uh, het, het, het, het, het, het getuigt niet echt van principiële politiek. Ga je hem? De SGP en CDA die staan aan jouw kant. Vind je dat zij genoeg jouw standpunt naar voren brengen? Dat ze jou goed vertegenwoordigen op dit moment? Dat durf ik nog niet te zeggen, eigenlijk. Ik heb hem uh, nog niet echt ingelezen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik durf nog geen antwoord op te geven. Maar dat, dat is wel een beetje wat er gebeurt. Ik hoor allerlei partijen die tegen zijn. Maar de partijen die voor zijn. Die, die vinden dat het zou, moet kunnen blijven zoals het nu is. Dus dat je gewoon ritueel kan slachten, nee. onverdoofd. Die hoor ik bijna niet. Ja, dat vind ik jammer. Ik denk, ik, ik denk dat uh, iedereen. Uh gehoord moet worden en uh, dat ook, ja, ook duidelijk naar de standpunten geluisterd moet worden. Uh, ja, ik, ik heb wel zoiets van, stel nou dat het echt zou blijken dat het, uh, het, het echt meer pijn zou doen en er zou, zouden echt uh, bepaalde punten vastgesteld gaan worden, dan zouden dus ze het probleem gaan verplaatsen voor heel veel mensen die uh, van de rituele slacht gebruik willen maken en ja. uh, op die manier ook uh, uh, vlees eten. Een, sp een spannende dag vandaag wordt het er. Vandaag ja. het debat volgende week dinsdag dan daadwerkelijk de stemmingen. Hoe ga je het vandaag volgen? Ik, uh, ik hoop vanavond naar Den Haag te kunnen. Ik wil je hebt me erg vroeg op laten staan. Dus ik hoop dat ik het vanavond nog volhoud. Maar ik zit graag vanavond op de publieke tribune. Okay. Ja, zit je naast hem? Ik uh, kan vanavond naast hem zitten. Maar misschien dat ik een andere vergadering heb. Dat ze toch op een andere manier het allemaal gaat volgen. Ja. Uh, en als het straks volgende week tot helemaal tot slot... als het volgende week dan straks blijkt dat het inderdaad verboden wordt, wat dan demonstraties zoals in Griekenland? Dan, nee, dan denk ik dat in de Eerste Kamer nog heel spannend gaat worden. Want de Raad van State heeft zich in principe tegen het initiatiefwetsvoorstel uitgesproken. En de Eerste Kamer dient zich natuurlijk wat beter te richten op, op de, op de, op de grondwettetoetsing en Duidelijk. de achtergrond van de wet. Dus het, het wordt nog heel spannend. Helemaal helder. Vanavond wordt om half negen in de Tweede Kamer gesproken... over een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Dank voor de komst naar de studio. Joël Servos van de Joodse Jongerenorganisatie CEO... en Gaïn Bennistan van de Joodse Studentenvereniging IRAM. We deden net een dappere poging om het te hebben over de OV-chipkaart. Minister Schultz van Infrastructuur die wil namelijk van de, chipkaart, of van de uh, strippenkaart af... en de chipkaart in een groot deel van Nederland invoeren. De SP is daar fel op tegen. En we uh, hebben hopelijk nu een goede verbinding met uh, Farsad Blacier van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, nu gaat alles goed. Um, er wordt vandaag in de Kamer gesproken over de afschaffing van die strippenkaart. U vindt dat uh, een heel slecht idee. Waarom? Uh, wij vinden dat je eigenlijk de strippenkaart nog niet moet afschaffen... zolang je de chipkaart niet goed uh, verbeterd hebt. Want de uh, problemen moeten weg dan? Uh, wat ons betreft moet uh, de uh, OV-chipkaart niet verplicht worden... maar eerst verbeterd worden. Als je hem goed genoeg maakt, dan gaan de reizigers het uh, vanzelf gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, ja, op dit moment heb je problemen met dubbele opslagtarieven Iedere keer dat hij van vervoerder wisselt of van... Uh, uh, ...soorten vervoer wisselt, betaal je eigenlijk opzettarieven. Uh, nou, met de strippenkaart heb je het probleem nu ook niet, maar uh, uh, met de OV-chipkaart heb je het wel. Je hebt problemen met uitchecken en inchecken. Uh, er zijn steeds uh, mensen die vergeten uit te checken, maar er, is ook steeds, uh, er zijn ook steeds problemen met uh, uh, uh, defecte apparatuur en uh, uh, problemen met... Uh, apparaten die het begeven, waardoor mensen ja. niet kunnen uitchecken of inchecken... waardoor ze heel veel betalen, soms zonder dat ze het doorhebben. Maar, maar u wilt dus uitstellen dat het dus niet uh, vanaf 30 juni wordt afgeschaft die stippelijkheid, maar pas later. En volgens de minister gaat dat honderdduizenden euro's aan claims kosten. Ja, dat uh, heb ik ook gehoord. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk. Uh, uh, want de minister dreigt ons eigenlijk met... Uh, uh, uh, ...het feit dat als wij nu op dit moment niet voor het afschaffen van de strippenkaart stemmen... ...dat we dan met cremes te maken krijgen en uh, dat we daarom op de uh, centjes moeten letten... ...en dus de strippenkaart moeten afschaffen. Dat vind ik wel een beetje opmerkelijk, want uh, die uh, ov chipkaart heeft echt miljarden euro's gekost... ...de introductie daarvan. Uh, uh, ik heb ook echt hele grote bedragen voorbij zien komen... Uh, waar, waar je echt van schrikt, als je naar die bedragen kijkt. Omdat bijvoorbeeld heel veel poortjes neergezet zijn. die eigenlijk uiteindelijk misschien helemaal niet gebruikt zullen worden. Ja. Uh, die hele introductie heeft echt uh, valikant uh, veel geld gekost. Uh, en nu worden we opeens geconfronteerd met het feit dat we zegt: van ja, als we nu niet de strippenkaart afschaffen. dan worden we, uh, zouden we claims krijgen. Uh, en dat vind ik eigenlijk uh, ongeloofwaardig ten opzichte van het feit dat het zoveel gekost heeft. Uh, en dat ze tot, tot nu toe helemaal niet op die centjes heeft gelet. Maar tegelijkertijd uh, wordt er, ja. er wordt al een hele tijd met die uh, chipkaart gewerkt. Uh, studenten hebben hem volgens mij al twee jaar onderhand. Is het niet gewoon een keer tijd om te zeggen... weet je, laten we er maar gewoon mee beginnen en dan lossen we de rest wel op... terwijl we ermee bezig zijn? Uh, nee, dat lijkt me geen goed idee. Vooral niet met het feit dat we op dit moment het openbaar vervoer... als een alternatief moeten zien voor de auto. En het is niet comfortabel uh, dus genoeg zo zodat wat zodat mensen echt overstappen naar openbaar vervoer. En als je dat echt gebruiksvriendelijk wil maken, dan moet je niet uh, een systeem invoeren die nog veel te veel problemen heeft. En ja. dat alleen. Maar je hebt ook nog een hele grote probleem met het feit dat door de chipkaart gewoon gekraakt is. Hè. Als, uh, ja. Ja. Uh, op, op termijn moet je al die chipkaarten gaan vervangen, omdat uh, de huidige kaart gewoon onveilig is. En uh, al bewezen is dat die gewoon uh, heel erg lek is. Uh, dus op het moment dus, uh, dat hij de OV-chipkaart nu verplicht... ga je mensen eigenlijk dwingen om een onveilige OV-chipkaart aan te schaffen... die op termijn toch vervangen moet worden. Hou de stripkaart in. in, dat vindt de SP. Het is helder. U gaat er vandaag over spreken in de Kamer. Dank u wel, Farshad Bashir. Ja, graag gedaan. Onze zendtijd zitten we bijna op, want het is bijna zes uur. Maar Omroep WNL is er vandaag nog volop. Straks om half zeven hier op Radio 1 met Avondspits En vanavond iets voor half negen op Nederland 2... is natuurlijk Joost Eertmansen weer met uitgesproken WNL. En dat alles in deze hele vroege ochtend, in het midden van de zomer... dat betekent dat het uh, al enige tijd licht is buiten. Strakjes om zes uur het Radio 1-journaal op deze zender. En daarna uh, Lara Rens en Marcel Oosten. En wij zijn er volgende week weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Om twee uur met Nog Steeds Wakker Nederland. En om vier uur met Nu Al Wakker Nederland. En wij van WNL wensen u een hele wakkere dag. Zoek WML.